Volgende week is er in New York een internationale donorconferentie voor Haiti. In totaal is er 11,5 miljard nodig voor wederopbouw. De Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank scholt het land vandaag zo'n 500 miljoen dollar aan uitstaande leningen kwijt. De voormalige Amerikaanse presidenten George W. Bush en Bill Clinton zijn momenteel op bezoek in Haiti. Ze hebben de hoofdstad Port-au-Prince en enkele opvangkampen bezocht. De Amerikaanse president Obama vroeg Clinton en Bush na de zware aardbeving van 12 januari een noodfonds op te richten. Het Clinton-Bush Haiti-fonds heeft inmiddels 37 miljoen dollar opgehaald. Elf Amerikaanse staten willen een rechtszaak beginnen tegen de hervorming van de gezondheidszorg, waarmee het Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd. De elf staten, waar de Republikeinen aan de macht zijn, zijn het niet eens met de verplichte basisverzekering. Die is volgens hen in strijd met de Amerikaanse grondwet, omdat de soevereiniteit van alle vijftig staten wordt aangetast. President Obama zal de wet waarschijnlijk morgen ondertekenen. De ministers van Justitie van de elf staten zullen op dat moment naar de rechter stappen. In Wit-Rusland zijn twee mannen geëxecuteerd die ter dood waren veroordeeld, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De twee waren veroordeeld wegens moord. Volgens Amnesty hebben ze geen eerlijk proces gehad en heeft een van hen onder dwang bekend. President Lukashenko heeft een gratieverzoek afgewezen. Wit-Rusland is het enige land in Europa waar de doodstraf ten uitvoer wordt gebracht. Het land geeft geen cijfers over het aantal geëxecuteerden. In december wees Minsk nog een verzoek van de Europese Raad af om de doodstraf af te schaffen. Dan nog het weer, toenemende bewolking en vannacht wat regen. Minima rond een graad of 6. Morgen droog, zonnige periode en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al twintig jaar. En Konden, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. ZFM. Met nu, Golden ZFM. Waar eens de boterbloemen bloeiden... Staat nu een mah paleis waar al die leuke plantjes groeiden zijn nu steen dood en grijs. Och zal de mensheid ooit eens leren te leven zonder geweld Zullen wij dan ooit waarderen wat onze schepper heeft besteld?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 Zul de mensheid ooit eens leren te leven zonder geweld. Zullen wij dan ooit waarderen wat onze scheppen heeft besteld?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 ...met ons bestaan, de wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi? Ja, ja, een hele goede avond en hartelijk welkom bij Golden CFM. Het is nu een, een speciale uitzending. Nou, wel een we, hele speciale dag. Ja, we zijn er met z'n drieën, we zijn er gewoon met z'n drieën. Gezellig. Shining Robby, ja, ja. en uh, Daan, uiteraard. Ja, niet zo gek toch wel gezellig hè, met ja. drie ja. een keertje. En ik denk zo aan het begin van het programma, waar moet dit heen hè? Ja, we en moeten het gaan. En <laughs> van, ja. Nou, daar ging het eerste nummer ook over uh, van vanavond. Ja. Je hoorde Barend Servet. Het is wel lang geleden hoor, 63. Zo, 73. O, o, 73 bedoel ik, ja. Het ja, ja. Ja. Ja, ja. was een geweldige televisieshow toen de tijd. Met, uh, met Fred Haché en uh, Barend, uh, hoe heet die, uh, uh, Van de Chef, Chef, Chef van, van Hoekel. Ja, ja. en, hij, en deze, dat was de Wim T. Schippers? Ja, dat was, was Baren ja. vet. Die deed er ook helemaal aan mee. Ja, dat is helemaal geweldig. Het was uh, te gek. Uh, Robbie, ik, ik, ik ja, ben blij dat je er kon zijn. Ik, ik wist niet zeker of het op tijd kon zijn. Uh, vandaar dat je uh, prettig uh, weer mag zien een keertje. Ja, je hebt vanavond allemaal uh, nummers uit uh, 73 van Nederlandse artiesten. Of, of ja, hoofdzakelijk, ja, ja, ja. In ieder geval allemaal Nederlandse artiesten. Hoofdzakelijk uh, uit 1973 van nummers die in de Veronica Top 40 hebben gestaan. Uh, daar kwam ik ineens tegen. Ik denk hé, hey, dat is leuk. Gaan we gewoon doen. En een enkel nummer dat uh, ook van Nederlandse tiester van een tijdje daarvoor. Dus dat... platen die we echt moeten kennen. Ja, nou eigenlijk. ja, ik weet niet of jullie ze kennen, maar ik in ieder geval wel. Nou ja, ik was al vier. hè dus. ja, dat... <laughs> ja. Ja. ja, goed. Wat hebben we de volgende eigenlijk? Ik weet het niet, ik heb geen playlist hier. Uh, Albert West. Appie West. Appie West. Goed. En welke heb je eruit gekozen? Ik heb wel? geen flauw idee, jongen. Ik weet niet. Genie, uh, come lately genie oh, complete. Nou, laat me horen dan dan. Daar komt die aan? I only met you just a couple of days ago. I only You and I want your love, and so genie come lately. Sunlight in your hair Your soft, soft silhouette to no Recklessly, I only met you just a couple of days ago, and oh, my love for you is no. The genie come lately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 Loop achterna met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel. Met je pingpongspel, met je loens en de blik naar de vrouwen die en dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hey, kom nou, laat gaan, met een warme lieve straan. Met walentenkapouters en de bonds zonder naam. Met het mes op je keel, met mijn pacht en deel. Je vuur en je vlam en de hele rataplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon?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 Diddle dum dung dung, needle diddle all day. Diddle diddle dung dung dong, needle dee dee diddle Lekker daar, hè? Je hebt oh, eh. daar je zin, hè? Laat je gaan, hè? Ja ja ja ja ja. ja, ja, ja, ja. Heerlijk. Yeah. Uit 66 alweer. Dus, ja. Je nagen, hè? Dimitri Van Toren. Maar jij ja. hebt het scherm voor? Je. Maakt hij nog steeds muziek eigenlijk? Uh, volgens mij niet, hoor. Hij is in rusten. Oh, in, oh ja. Uh. Ja en dan woont hij woont in Reusel. Nou. In emeritaat, zoals dat heet. Oh nee, dat is het Brabantse pittoreske plaatsje, Reuzel. Ja, het, het, het, landelijke, het landelijke Reuzel. Ja. <laughs> een geneuzel met Reuzel. Hé, hey, kom aan laat je gaan. En die kennen we volgens mij allemaal wel. Ja, Dumitie van Toren. Ja, lekker. Dan hebben we het volgende. Dat zie ik hier staan, want dan kan het ineens... Begint het een beetje minder vaag te worden. <laughs> ik was op. <laughs> ik was op, sorry, jou. Bonnie St. Clair en Unit Gloria. Ja, dat is ook wel lekker, Joe. lekkere muziek is dat. Unit Gloria, dat was vroeger de, de, de, de club van... Uh, uh, schiet me even de naam niet te binnen. Ik kom straks wel weer. Oh, Oké. Okay. Ja, okay. maar Joop zit er niet achter de computer hè. Dan kan ik het niet. Meer. Ja, die hebben niet de gaten. Hè? Nee. Ik weet het even niet. Clap your hands and stamp your feet. Ja. Kom okay. die aan. Komt die aan, Is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een wegbaan? Hoe zelfbewust de die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant?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 Ja, ja, Baudewijn de Groot. Ja, jongens, wat is muziek van de Ponderlandse bodem toch lekker, hè? Heerlijk. Is graag... hij uh, voetballer geworden, of niet? Ik heb geen flauw. <lacht> maar hij, kan wel, hij maakt aardige muziek, die Jimmy. Jimmy. Ik heb mijn autische blote kont over en Ik was een stoelman <laughs> bij, uh, bij de Kemmelclub en daar zaten ze altijd. Oké. Okay. Ja, dat was uh, hummel. Ja, dat is ondertussen ook alweer 100 jaar geleden ongeveer. Dat moet uh, wel, ja. <lacht> ja. <lacht> maar goed, hè, lekkere muziek, jongens, Baudewijn de Groot. En daarvoor hadden we natuurlijk... Uh, Bonnie Sinclair. Ja, maar, ja. En dan hadden we het over Unit Gloria. Ja, wou ik dit over beginnen? Ja, nou, wie was het? Wat had ik nou gezegd? Robert. Robert uh, Long. Long. Ja, die speelde daarin heel in het begin. Maar dat was ook weer een hit uit 1973. Mm. Zoals we zoveel hebben vanavond. Ja, heerlijk, hè? Ja, lekker hoor. Laten we maar weer eentje horen dan. Welke ja, gaan we 63. doen, Rob. Wel, wel, gaan we uh, doen? Brainbox. Oh, dat de, is Brainbox. De volgende. Dat is de voorloper van Focus geweest. Goede muziek dus, bij Dacht CFM. Golden CFM zeg ik. Jawel. dark rose the door's never closed dark rose dark rose dark rose piece of shows she comes and goes she...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 All right. <laughs> Oops <laughs>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 De braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt? In deze wereld waar je steeds wordt genept. Zo groeide ik op jou voor en voorraad. Het stelen dat kon ik niet laten.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 En het maar wat moet je nou als je niks hebt? Nou, Robbie, zeg even wie het In is deze, deze de wereld, wereld waar je steeds wordt geen hebt. Ja, ja, ja ik die kan ja, hem wel ja. mee ja. zien hoor, deze plaats. Gerrit Dekzaal. Of Cornelis oftewel Cornelius Albertus Brak. Op tekst van? Hij was geboren in 1910 van Wim Tee Schippers. Ja, weer. Ja. Kom hem we weer tegen. Hè? <laughs> Die Wim Tee. Maar wat, wat heb je allemaal gedaan, Rob? Leuke muziek uit uh, 1973 was dat trouwens. Ja. Hij heeft nog veel meer nummers gemaakt, maar die waren niet zo succesvol. Nou, niet bepaald. Deze Goeie wel, hoor. Geld, drank en lekkere wijven. Dat zou ik even worden. Mag Mag het een, eindelijk ja. een keer ja. Wat een nare tekst, hè? Ja. Wel lekker, hoor. Dat dacht ik. Ja, ik dacht het wel. de CFM bij je tot aan 9 uh, uur vanavond. Vanavond gezellig met z'n drieën ja. in de studio. Ja, vind ik het het wel leuk. Moeten we vaker doen. Vindelijk Dat dacht ik gezellig. wel, ja. Nou. ja. Helemaal leuk. Nou, houden we er gewoon niet? Ja, we, we gaan door. We moeten even kijken waar we zitten. De Sandy, Sandy Coast. Coast. Oh ja, Sandy Coast. Blackboard Jungle Lady. Ook weer een hit uit 1973. Sandy Coast heb ik ooit mogen zien in een voorprogramma van de Golden Earrings. Geweldig jongens. Laat het maar horen dan. Oké. Okay.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 doen wat we doen. Ja, ja, Joop. Wat ga jij doen oh, vandaag? Zijn we er al, Ja, ja, wat ga je doen vandaag? Als een paar eens kijken, liefste. <laughs> ik doe wat ik doe. Oh, ja. Als ze het ja, heig, mijn eigen sorry. Ja. <laughs> Volgens mij doet ze nog wat bij ons, uh, onze Noordenburen op de radio. Jawel, ja. het is een uh, hele creatieve dame, overigens. Bij Seaport FM. Die, oh, ja? uh, die het tanden gedaan heeft. Wat denk je, jongens? Okay. Ook weer in de hit-tijd, uh, de Veronica top 40 in 1973. Oké. Okay. Als je we, daarin uh, hebt gestaan, in die tijd had je echt een hit, jongens. Was het, uh, Rob, jij, jij zit achter de computer, maar zit, uh, heb je hebt ook een hit gehad eigenlijk. Is dit, ja, dit, dit, dit, dit een grote hit? Ja, vind dit geen grote hit, Ik weet het niet. Dit was de hit gewoon. Ik van weet haar. het niet. Ja, ik van ik van haar. Haar, Daarom vraag ik het aan jou. Nee, het was echt, het was echt een grote hit, jongens. Oké. Dat wil ik zijn. Oké. Okay. Dat gaan we doen, even kijken. De Bafoons. Ja. Dona. Joop, we zijn er alweer. Opletten. Help, help, help. Waar is Joop? We zijn er weer. Ja, ja. De ja. Blue Diamonds waren dat. Uh, Ruud de de Wolf. Ja, ja, inderdaad. Een en, en hit uit 1960. 1960? Nee, toen was je nog niet geboren. Nee, toen was nee. nee. jij. ook niet? Dat ging niet lukken. Nee, voor mij ook niet. Pas een paar maar, jaartjes later. Wat, wat, wat praat paar je dan, dan? Wat praat je dan? Nee wat, maar dit... dan? nee, wat is er dan? Jij zei meteen Bach maar het is gewoon lekkere muziek. Nou, maar... Ja, vind ik ook. Ja, ik ben het ook met jou opeens. Dus, ja, Ramona. Ja. We, we zoeken toch helemaal geen Bach muziek uit. Ja. Ja, ik weet dat je het uit een lief hart doet. Dit, dat doe je voor mijn vader en mijn moeder dit. Ja. Juist dan. Voor papa en mama. Uh, die Blue Diamonds hebben heel veel covers gemaakt van onder meer uh, die Affley Brothers. Oh, ja, een right? beetje dezelfde sound ook natuurlijk. Ja, het ja, klonk ongeveer hetzelfde. Maar het waren gewoon... Uh, nou nee, het waren geen bloed-Nederlandse jongens, want ze kwamen uit Indonesië vandaan. Klopt. Ja. Oké. Okay. Ze zijn uh, teruggekomen met het kniel. Nou, uh, Robin, wat gaan we draaien? Want uh, wat Joop wil nog me... ja, ja, een extra plaatje horen. Dit is worden. echt helemaal perfect. Johanna wil die horen, hoor. Ja, Johanna van uh, Henk Elsink. Een cabaretier die uh, uh, een geweldig nummer heeft gemaakt. Hij zegt dat ze wel nummer 12 draaien. 13 uh, toch? Van van nee, that nummer 12. Ja, nummer 12. Oh, 12. <laughs> Luister maar naar. Het is grandioos. Op de heide zat een grijze oude vrouw. En daar hield stilletjes te schreden, En wat het lot haar een zegen En wat het lot haar brouwen zijn? Wat het lat haar brengen zou? Haar dochtertje had haar verlaten. En we woonden in een hier van plezier. Een plezier van zijn huis van plezier. En lonkte de maan op straten, en ging er dan zwier aan de zwaar, en zwaar aan de zweer. En dan zei de moeder met gewen: Johanna, laat mij niet alleen. Kom nu terug, en kom kom nu terug. Hij <laughs> kleiner, hij kom nu terug. Jij een een kleine Johanna, Het is een vergezet. Het is boven feit volle mij. Een kleine Johanna, het kom weer bij mij. Het is een spel. Is te is Als de af is te is gevallen. En het ozo het donker wordt Maar toch ook niet Al te donker Het tranen schieten A te kort Als morgen de dag weer aan zal breken Te vergeefs wacht zij op telefoon en, Te vergeefs En zij is al vee. Weken, is dit nu mijn oortse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen en werpt een blik door het venster heen. Kom nu terug, Een kleine Johan. Kom nu terug. Kleine Johanna Het is vergeten Het is voor mij. A Kleine Johanna Kom maar weer bij mij Helemaal goed Riala La la la la La la la la La la la la, la. Als het kerstnacht is geworden en het is een Als het worstnacht is gekerden en Als het kerstnacht is geworden En de kerkklok 12 en slaat Zit ze 3 4 5 6 7 8 9 10 en de kerkklok, elf en slaat, twaalf 12 slaat En zit zij voor twee lege borden Eén voor de vis, één voor de graat. Dan klopt er iemand aan haar deurtje Dan belt er iemand aan haar deurtje zij klopt, en belt er iemand aan haar deurtje. <gedan> zij denkt, wie zal dit nu wel zijn? Maar dan ruikt zij reeds het odeurtje En door het sneeuwgordijn. En met een jant vol profimand. <hierig> <hierig> Johanna is weer in het land.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 Dat een vreutje heet te breien. Dat breiucje heet de het de snelste. Het snelste netje smurrbrein. Dus eh Hoe heet dat roding nou? oh ja, huisje wel te breien.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 A I hope this record blows the judge. I like to show, show, oh, oh. I like to show, oh, oh. That you don't know anything about your music. That you, hear the show, the show, Do you just like a show. The glittering, the number one, the one is stole the show, the show, the show, Do you just like the show. The glittering, the number one. The one Hey, we hebben een pret in de studio. Ja, en gezellige muziek jongens bij Golden CFM. CFM. Elke, elke keer, eigenlijk uitzending. Ja, elke uitzending is altijd gezellig. Goede muziek en nou is het extra gezellig want Shining Robbie is er ook bij ja met Col de Joop nou <laughs> toch weer een eer hoor dan moet Col de Joop samen op een gracht ja wel helemaal we hebben we de harps bedankt nee, maar bedankt jou ja, ook met jou ook weer ja, de harps nee nee nee nee ik ben blij dat je er bent want ja, ik kan ja, het niet ja, en Rob doet het niet dag dus. Mo, Maurice Mulder ook ondertussen aanwezig ook een hele gezellige jongeman nou nou nou, nou, nou, eh, nou nou nou dag nou, nou, dag dag het wordt nou, nog eens gezellig hier in de studio kan jij nog wat vertellen over over die Disney Mens bent uh, nou, Pop he. En uh, ontzettend gezellige, leuke muziek. Een paar hits gemaakt. En uh, kwamen volgens mij uit het oosten van het land. Enschede, geloof ik. Op zijn Duits, Dat is Enschede. Klopt dat? Ja, ik heb geen idee, hoor. Heb je dat niet eens op je scherm nee, staan, Rob? Nee, nee, nee, nee. Ah. Alles uit het uh, Job, grote hoofd. Job, ja Joop, Joop, Joop. Ja. Dat moet je uit je blote hoofd kunnen. Jij, dat, dat doe ik toch ook? Ja, als oude bok, hoe dat, je dat weet. Dat, dank je. <laughs> dank je dank maar je. de muziek van de volgende dame weet hij wel alles van Spank, natuurlijk. Ja. Nou, niet helemaal alles, maar het is wel een oud plaatsgenoot ze trouwens. Ze uit Zandvoort. Dus. Ja. Nou ja, ze woont in Zandvoort. En ze heeft uh, onder andere uh, uh, uh, muziek gemaakt over borstjes op je borstjes en dat soort dingen. Maar dat, we hebben het dus natuurlijk over, uh, over Ria Valk. En <laughs> hij heeft een geweldig nummer gemaakt. Moeder, ik ben zo bang. Komt je aan? Draai het maar. En tot uh, over twee weken. Ik oh shit, dat... het